Twee uur door Almegens met het NOS-journaal. Het Mexicaanse leger heeft de grootste marihuana-kwekerij opgerold... die ooit in het land werd ontdekt. De plantage was bijna 200 voetbalvelden groot, zegt het ministerie van Defensie. De plantage werd ontdekt in het noorden van Mexico... op zo'n 100 kilometer van de grens met de Verenigde Staten. Na schatting werkte er 60 mensen. Het gebied was grotendeels afgedekt met een zwart net... zodat de marihuana-planten in de schaduw stonden...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 nadat de Britse krant The Daily Mirror had bericht over de mogelijke wandpraktijken in de VS. Volgens de krant zijn politiemannen in New York betaald om de telefoongegevens door te spelen. In Groot-Brittannië ligt het bedrijf van Rupert Murdoch zwaar onder vuur... vanwege beschuldigingen over illegale afluisterpraktijken. Het Amerikaanse ministerie van Defensie gaat de computernetwerken beter beveiligen. Dat is nodig omdat cyberaanvallen net zo gevaarlijk kunnen zijn... als terreuraanslagen met kogels en bommen, zei onderminister van Defensie Lin. Cyberspace wordt door het Pentagon beschouwd als een nieuw volwaardig werkterrein. Net zoals de marine, de landmacht en de luchtmacht dat van oudsher zijn. Lin zei ook dat het Pentagon afgelopen voorjaar slachtoffer is geweest... van een grote aanval op het computernetwerk. Een buitenlandse regering zou 24.000 bestanden hebben gestolen... van een bedrijf dat voor het Pentagon werkt. Welke buitenlandse regering dat was... en wat voor informatie er is buitgemaakt, wilde Lin niet zeggen. Wel zei hij dat het om gevoelige informatie gaat.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 moet de U14 volgen. Dat was de Verkeersinformatie. Dit is Radio 1. Max. <middels> Nachtzuster. Astrid de Jong. Ik dacht, we doen het vannacht zo. Als je een vraag hebt, dan kun je bellen. En als je dan het antwoord weet, dan kun je ook bellen. Ja, het is niet bepaald nieuw concept, maar het werkt als een trein. Dus waarom zou je er iets aan veranderen? En er zijn natuurlijk nog heel veel mensen die met een vraag rondlopen... en nog nooit de kans hebben gehad om hem voor te leggen aan het luisterpubliek op Radio 1. En die kans krijg je vanavond. als je belt naar 0800-1121... Of als je mailt naar nachtsusterapenstaatjeomroepmax.nl nachtsusterapenstaatjeomroepmax.nl. Je kunt ook chatten tijdens dit programma. Dat doe je door even in te tikken op je computer www.nachtsuster.net En dan links in dat handige lijstje onderaan de chat aan te klikken. Je vult je naam in en je kunt meepraten met de anderen tijdens dit programma. Twitteren kan via apenstaartje nachtzuster. maar die ene weg om de wachtkamer te bereiken is nog steeds de beste. En dat is eventjes bellen 0800 1121. Ze legt haar koele handen op mijn voorhoofd en kijkt me even onderzoekend aan.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 Nachtzuster, wat moet ik zonder jou beginnen? Nachtzuster, brand van binnen. Nachtzuster, doe het maar bij. wat ben ik zonder al je zorgen? Nachtzuster, al Nacht, ik de morgen? Nachtzuster, doe het maar bij.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 Wat moet ik zonder jou beginnen? Nacht sister. ik brand van binnen. Nacht ik aan de pijn. Nacht Waar ben ik zonder al je zorgen? Nacht zuster, haal ik de morgen? Nacht ik doe aan de pijn. Oh, Nacht zuster, oh, Nacht oh, Nacht, oh, Nacht oh, de pijn. pijn. Naar het zuster. Naar het zuster. Naar het Doe maar, en een nachtzuster. Toepasselijk plaatje blijft het toch? Ja, 0800-1121 is het nummer dat je moet bellen als je rondloopt met een vraag. En straks als je denkt, hé, hey, daar weet ik het antwoord op. Charol, goeienacht. Hé, hey, goeiemorgen, Astrid. Goeiemorgen. Het is, het is pas 7 over 2, hè? Ja, het is voor mij altijd morgens. Ik werk s'nachts. Ja, nou ja, waarom dan ook niet, toch? Om 12 uur, ja. In de nacht nog niet, maar s'morgens om 12 uur wordt het toch morgen. Maar wel, hoe laat ga je dan naar bed? Uh, ja, dat is heel verschillend. Dat ligt aan hoe laat ik moet beginnen. Oh. En dat is ook zo verschillend. Dat ligt tussen avonds 7 en s'nachts 12 uur. Ah. En hoe laat ik dan terugkom, ja vul dan ook maar in. Maar uh, wat doe je dan voor werk dat dat wisselt? Vraag maar aan chauffeur. Maar dan, uh, kun je dan niet een beetje zeggen van... nou weet je wat, we doen iedere nacht zo en zo laat? Uh, nee, nee, nee, nee. Oh. Nee, nee. Nou. Ik, uh, ik krijg een tijd dat Ik moet zo en zo laat ergens laden. Ja. En dan, uh, en dan nog een keer in de nacht... Ja, nou, dan is het klaar. Het, het lijkt mij zo pittig. Ach, super. Ja, dit, dit, dat, dat weet ik. Dat het ook denk, leuk is, maar het lijkt me ook 30 pittig. Jaar. ja. nou dan ben je eraan gewend. Ja, echt wel. Precies. Ja. Maar je had wel een vraag. Ja, ik zat me een vraag. Ja, daar loop ik eigenlijk al een, een paar maanden mee. Sinds dat ik dat ontdekt heb. Als ik een appel in de koelkast leg. Onder in de koelkast of zoiets. Tenminste, de appels in de koelkast. En ik eet daaruit. De appels, dus koud. De smaken ze veel beter? Zijn ze sappiger? Hoe kan dat? Oh. ja. Maar er kwam een moment dat je dacht: van nou, ik leg ze vandaag in de koelkast. Ja, ik weet eigenlijk niet. Je legt ze in de koelkast omdat ze wat langer moesten bewaard worden of zo. Er waren er te veel. Zoiets is er geloof ik een keer gekomen. En sinds die tijd ik denk ik: wat zijn die dingen nog lekkerder? Die zijn veel lekkerder, veel smakelijker. En als je nu een warme appel eet, dan denk je. Eeuw. Ja, precies. <laughs> dat heb ik met melk. Ja, ja, precies. ja maar melk sowieso. Melk dat is niet te drinken buiten de koelkast. Nee, dat is als het uit de koelkast komt veel, veel lekkerder. Ja. Ja, ja. ja, maar appels. Uh, het is met sinaasappels ook. Oh, Lekachter. maar jij hebt nu zeg maar je volledige fruitvoorraad in de koelkast liggen. Precies. Dus de echte meloenen en de bananen en alles ligt nu uh, in de koelkast? nou, bananen niet. Meloenen, oh. Ja, meloenen ook. Maar bananen, nee, bananen eigenlijk niet, maar, maar wel sowieso de appels. Ah, ik vind sowieso, er is een verschil tussen appeleters en de niet-appeleters, weet je dat? Uh, vertel. Er zijn de meeste mensen die appels eten, die zijn volgens mij bovengemiddeld met hun gezondheid bezig. Oh. Dat ga jij nu ontkennen, ik hoor het aan je stem. Oh, Ja. Want jij denkt, van nou het valt allemaal wel mee. Ik eet af en toe een appel, maar verder... Uh... Nee, nee, nee, nee. nee, nee, nee. Oh. nee Ik ben het laatste, laatste jaar wel beter met mijn gezondheid bezig, dat wel. En eet je sindsdien nou ook de appels? Um, nee, wel iets uh. eerder eigenlijk. Oh, maar jammer. eet je nu elke dag. Iedere dag een appel? Iedere dag een appel. Uit de koelkast? Twee, ja, ja. Maar hoe doe je dat dan? Als je met de vraagwagen... Heb je in de vraagwagen ook een koelkast? Ja. En daar doe je, doe je nu ook de appels in? Ja, maar als ik uh, in de vrachtwagen stappen, pak ik mijn thuis uit, leg mijn broodtrommel weg. En dan leg ik de appel en de sinaasappel in de koelkast. En die heet de kaart uitop. Het is wel. waar eh, een vrachtwagenchauffeur die eerste appeltje sinaasappeltje in de, in de koelkast legt. Ja, ja, ja, ja. ja. Ah, ik denk dat er nog meer zijn hoor. Ja? Ja, wel, denk het wel. Ik heb toch ik een heb beetje een beeld. Ik lekker mee. Dus ik neem dan. Ze allemaal wat lekker ergens wegleggen. Ja, ik denk van, Ik denk dat ik heb daar een beeld van dat ze dan een chocoladereep en een. Uh... En, oh, en een gevulde koek in de koelkast liggen. Heerlijk, ja, maar die, die neem ik niet meer. Nou, dat is heel verstandig. Nee, die neem ik niet meer. Mijn gewicht was dusdanig dat ik, dat ik bij mij gedacht van jongens, dit gaat niet goed. En hoeveel ben je nu kwijt dan, dankzij je appeltjes? Uh, pff, even kijken, ik ben nu uh, sinds april bezig ik ben 11 kilo kwijt. En, dat is niet echt een, een mannending om te gaan... Uh... Ja, maar ik woog... Uh... Ja, ik wou zeggen, doe het houd stil. Maar... Ja, dat wordt lastig op Radio 1. Dat, dat redden we nou niet. Ik woog 123 kilo. Ja, dan moeten er wel ietsje af. Ja. Een zittend beroep en je wil nog even mee? Juist. Ja, precies. Nou, ik vind het knap hoor, 11 kilo. Ja. Ja. Dat, uh, en dat allemaal dankzij die appels? Nou, nee, nee ik, denk, ik denk niet alleen de appels. Maar ja, toch, maar dat is uh, een heel lang verhaal. Nou ja, maar nu, de, ik bedoel, als iets mensen je, uh, aan je lippen doet hangen, dan is het als je even vertelt hoe je 11 kilo kwijt bent geraakt. Ja, gewoon wat uh, ja. minder vet eten, die bal laten staan bijvoorbeeld, ja. iets meer, minder brood meenemen s'nachts, ja. s'nachts verteer je schijnbaar maar niet zoveel, ben ik laatst achter gekomen. Dus, maar je ja. bent niet aan het dokter Franken? Nee, oh, nee, nee, nee, nee, nee. Oh, dat, dat, dat zie ik was vormen voor me, dan, en dan zijn ze een half jaar ermee bezig en dan gaat super goed en dan is het weer uh, fout. En hoe zit het met de biertjes? Um, nou die biertjes lust ik door de week ook nog wel eens. één een of twee per dag. Maar die doe ik nou ook niet meer. Oh. Alleen maar weekenden. En ook nog maar een paar. Ah, wat keurig, Charles. Ja, je ja, ja. moet toch wat. Ik wil langer mee als het. Is ook zo. Nou, dit... ik, ben, uh, ik ben 56. Ik wil, uh, ik wil eigenlijk al 100 worden. Ik weet niet of ik dat red, maar ik wil wel die nou, kant Ja, Je hoeft nog maar 44 jaar. Nou, nou dat... Moet lukken. Dat stukje doen we dan nog even. <laughs> maar wat zit er nog meer in die koelkast dan? Uh, nou, echt niks. Een fles water. Dat meen ik serieus. er zit nog wat melk. Er staat nog wat melk in. Ja, is lekker hè? Ja. Koud. Ja. ja. Goed, maar waarom smaken de appels lekkerder als je ze koud bewaart... dan wanneer je ze uit de fruitschaal op ja, de bijrijderstoel... Ja, ik zou het niet weten. Maar het is het niet gewoon een kwestie van smaak? Zouden mensen daar... <laughs> ja, maar dat was toch een leuke vraag... Het ja, idee was leuk. Ja, ik, ik zat de vorige week, kwam ik er net niet meer tussen. Dus uh, ik denk, nou, ik ga nu nog een keer proberen. En ik was er direct tussen. Je was al vanaf kwart over twaalf aan het bellen. Over um, je appels. Bijna. <laughs> ik ga mijn best voor je doen, Charles. 0800-1121. En uh, ik wens je nog een hele goede nacht. Dank je wel, jij ook. Tot de volgende keer. Oké, okay, doei. Hoi. 0800-1121. Dus uh, Hans. Goedenacht. Goedenacht. Hallo om goed duidelijk, hoor. Nou, het, um, het kan beter. Ja, het is met die provaders het is nog wel eens met de mobiel... dat uh, de kwaliteit van het signaal nog wel eens niet... Uh, wel eens de wensen overlaat. Nee, maar je moet gewoon rechtop zitten. Duidelijk articuleren. Ja. En um, dan mag je nu praten. Uh, ik heb een vraag. Ja. Dat betreft de, de programma -raden in Nederland. Die bepalen oh. samen met de gemeentes... Uh, bij de Kamermaatschappij de posities van de analoge tv-signalen. Nou, nou, is het nou zo dat steeds meer de analoge tv-signalen worden verwijderd van de kabel. Ja. Yeah. Vooral door de digitalisering hebben ze uh, veel meer ruimte nodig. Dat vraagt mijn vraag: uh, de gemeenschap kost het enorm veel geld om in stand te houden van de programmaraden. Dan zeg ik, nou, dan kunnen dat geld veel beter gebruiken om de omroepen in stand te houden. Ah, oh. Ik heb dan nou gemaakt met de ouders van mij, die hadden het dan analog signaal. En die hadden diverse tv-kanalen en die zijn er gewoon eraf gegaan. En tussen mensen ging ik heel stel tv. Dus mooie programma's. En dan zei ik: Nou, is dat nog in stand te houden? Want dan gaat het niet meer over op het digitale tv-signaal, zowel via de kabel, via de digitale. Via IPTV of via de satelliet. En zeg ik, nou moet dat nog in stand gaan worden. Het is nog een het het tijdperk om het, uh, het tv-signaal in stand te houden in Nederland. Maar, maar wat zou dat nou helemaal kosten? Zegt die? Wat zou het nou kosten, die programmaraden? Ja, dat kost een enorm veel geld. Ik lees naar de website. Dat kost een geld En is dat nou wel zinvol? Want het is nog steeds steeds het. De ander signaal, op van het stenen teleperk. Dat, dat past niet <laughs> meer tegenwoordig in de moderne tijd van digitalisering. Vooral de ontwikkeling van de HD TV. Nou, dan heb je de als krijgen en altijd band print nodig. En die komt daarmee oh mee. Hans, ik, dan de, de, Hans je, je telefoonverbinding en ik zijn nog niet helemaal goede vrienden. Ja. Dus ik neem, ik neem als je het goed vindt, neem ik gewoon je vraag even mee. De programmaraden zijn die nog van deze tijd of kunnen die ja. niet. Uh, nou is het natuurlijk wel je, niet automatisch dat het geld uit het ene potje in het andere potje gaat. Dus om nou de omroepen ermee te gaan spekken, zou misschien een tikje onlogisch zijn. Het zat de ontwikkeling tegen van de modernisering van het digitale verciaal, ten opzichte oh. van de veel digitale mogelijkheden die er zijn. En dat gaat niet ontzettend meer naar achteruit lopen. En dat is een kwalijke zaak. Het is ook uh, economisch in, uh, steeds belangrijker dat men uh, overgaat op digitaal PV, gezien ook de, de, de ontwikkelingen die er zijn. Uh, ik bedoel steeds meer mensen kregen dan een stuk die gaan over naar satellietontvangst. Uh, die zijn die programma eerder Nou Hans, het, sp en... het spijt me echt, maar ik kan je niet echt heel duidelijk verstaan. Maar ja, je probeer het. Ja, ja, ik weet het ligt vooral het helemaal niet aan je inzet. Maar ik, ja. uh, ik ga gewoon je vraag meenemen in mijn rijtje en uh, wie weet komt er gewoon een antwoord voor je en uh, is iedereen blij. Dus ik ga mijn best voor je doen. Dag Hans. Dag Dag mevrouw. Dag. mijn vrouw, zijn mevrouw tegen me. Martie. Ja, hallo. Hallo, goeienacht. Dag. Hallo. Hoe gaat het Martie? Met mij gaat het goed. Nou, gelukkig. Ik lig al heerlijk in bed, dus uh, ik was heerlijk naar je te luisteren. Is het al een beetje warm in bed? Ja hoor, lekker. Oh, gelukkig. Ja, prima. Ik had vannacht wat moeite, of uh, ja, vannacht, wat moeite met opwarmen. Ja, ik nee, vond dat het maar gaat niks. Nee. Uh, uh, Marti, hoe verloopt voor jou verder de maand tot nu toe? Mijn maand die gaat prima. Nou, ik heb, uh, ik heb mezelf beloofd om een leuke zomer te hebben. <laughs> en veel leuke dingen te doen. Dus dat gaan we doen. En dan zit je naar die regen te kijken, en dan denk je, ik ga het leuk hebben. Ja, nou, het... een goed boek is ook nooit weg. En dan, zet, je, dan pak je chocolademelk met slagroom en dan zet je je nou, voeten bij de kachel. Heerlijk. En, en welk ja, boek... maar die meneer, dat durf ik niet meer te doen als die meneer zonder lijn is. Dan denk ik, oh, dan slagroom. Ja. Ik voel me gelijk aangesproken. Nee, dus, als ik zou even, even terugschroeven nu, hoor, slagroom. Ja. Maar als jij hebt voorgenomen om een leuke zomer te hebben, dan hoort er af en toe een beetje slagroom bij. Ja, dat is ook waar. jawel, ja, ja, wel, dat is waar. Maar welk boek zijn we aan het lezen? Uh, wat heb ik? Nou, eerlijk gezegd heb ik net een paar boeken uit. Dus er liggen er weer een paar nieuw van de bieb. Dus nou, maar wel, je hebt er een paar uit, dus er zit vast wel een ja, aanrader dus tussen. kijken. Ik heb een vriendin die heeft een boekje geschreven. Dat zit ik geregeld uh, met verhalen. En daar ben ik een beetje mee bezig. En wat is uh, dat voor boekje dan? Ik, uh, oh, dat is een boekje die maakt verhalen uit de Bijbel. Dat doet ze op haar manier uitschrijven. Dat is erg leuk. Oh, wat de apart. kant van verhalen. Dat, uh, en worden die boekjes dan uitgegeven of zit ze ja, die, die zelf ze thuis te kasten? Oh. die heeft ze laten drukken. En uh, echte verhalen van de andere kant. Niet de gewone verhalen, maar... een uh, vader had meerdere zonen als die één. Ja, is wel leuk. Oh... Nou, en dat, dat zit je dan zo een beetje, dan denk je, ik heb een leuke zomer. <laughs> ik pak het boekje erbij. Ja, eerlijk gezegd, mijn boekjes liggen beneden, ik kan er zo, zo ja, Je hebt ook heel, het komen. geeft ook helemaal niks. Want je belde over heel iets anders. Mijn naam is Sarah, die heb ik ook pas gelezen. Dat oh, ja. iedereen. Dat is ook een film van. Ja, ja, ja, ja. nou die heb ik niet gezien, maar uh, die wil ik ook niet zien. Maar ik heb het boek gelezen. Dus ja. dat is ik verschrikkelijk mooi. Nou, als je de film niet wou zien, is dat een goede keus ja. om dan het boek te gaan lezen. Maar je, waar belde je over, Martie? Ik belde, omdat ik een vraag heb en ik meen dat er, dat, ik heb de vraag al eens meer gehoord stellen, maar ik heb geen antwoord meer. Waar al de vogeltjes blijven die dood gaan op een gegeven moment. zoals de mussen en de merels en de vinken en weet ik veel allemaal. Dus ik bedoel, uh, ja, op een gegeven moment gaan die beestjes toch ook dood? Je vindt er yeah. wel eens eentje en is die dood, uh, komt ze eigenlijk kapot gevlogen of zo, of opgevreten door de kat. Maar dan ben ik gewoon, ja, waar blijven die beestjes allemaal? Maar ik zit ook te denken, want je, je ziet nog wel eens heel zelden dan... ergens kom je zo'n beetje zo'n half vogelskeletje tegen. Ja. Maar, maar er moeten natuurlijk veel meer dode vogeltjes ja. zijn. En er worden mensen ja. blij mee gemaakt over het algemeen. Ja, maar Met ik vraag de dan. Zijn. En Ik heb ooit eens een antwoord gehoord, maar of ze trekken zich terug of zo. Ja, dat maar, zijn poezen. Uh, ja, nou die poezen niet... <laughs> Als je nou al die, al die soms zie je een meelen, meeuwen, dan weet, je het niet weten, nou die beesten die gaan er ook op een gegeven moment de dood hebben het even geleven niet. Dus, Wat het, ik vind het wel beest. een beetje een zwartgallige vraag om mee rond te lopen. Ja, gewoon <laughs> nieuwsgierigheid gewoon een beetje, ja. Ja. Ja. ja. waar blijven dode vogels? Ja, ja. ja. ik heb ik een... de mensen dat als ze een poes hebben of een kat, ik bedoel die gaat dood en tegenwoordig heb je hele begraafplaatsen ja. voor die beesten. Maar, ja. Maar dooie vogels begraven, dat is ze... Nee, maar, maar niet. op zich, een kat, als die zich niet lekker voelt en denkt van, nou, het einde nadert. dan kruipt hij zo'n beetje tussen de, tussen de struiken. of dan zoekt hij een achteraf plekje. En dat vind ik, dat vind ik altijd zo'n naar idee. Want als je dan een kat hebt en, en, en hij is opeens verdwenen. dan denk je toch altijd dat hij ergens. Te... Ja, maar dan denk je dat hij ligt ergens helemaal in zijn eentje dood te gaan. Terwijl hij ja. daar zelf voor kiest. Dat dus is ja. een nare, nare gewoonte van poezen. Ja. Maar, maar bij vogels weet ik dat inderdaad niet. Wie weet nee. hem niet dat ook? Ja. Nee, kijk, 0800-1121. Ik heb me wel ooit laten vertellen... wat er dan met al die egeltjes gebeurde die langs de weg uh, dat liggen. Dat weet ik ook niet. Je, je ziet wel eens egeltjes, die zijn dan platgereden. En dan twee dagen later zijn ze weg. Dan denk ik denk, wat zijn die egeltjes nou? Maar die worden echt opgehaald. Ja, door de mensen. Ja, ja door, door uh, bepaalde... Ja, vrijwilligers die dat ook weer doen, hè? Ja, en je hebt daar gemeentelijke en provinciale ja. instellingen voor. Want die rijden ja. gewoon langs en die, die ruimen de dode egeltjes op. Dan denk ik, Nou, zo weer, dat hebben we allemaal toch maar weer mooi geregeld. Ja, dat is al, ja. ja. Goed, maar de vogels, ja, misschien dat die erbij horen. Dat zou goed kunnen. Ik, nou, ik denk niet dat ze daar voor uittrekken, hoor. Die. Uh vrijwilligers met een busje. Nee? Maar goed. Nou ja, je weet het niet. Nee, ik weet het ook niet. Dat was Nul. een hogere vraag. Dus iedere keer denk ik, nou, kwam er nou een keertje tussen, dus ik vind ja. het gewoon leuk. Nou, ja. dan, uh, dan zeg ik 0801121. 1121. Ja. Doe, doe ik mijn best weer. Dankjewel Marty. Oké. Okay. Fijne zomer. Goeienacht. Ja, je. <laughs> dag, dag. Oké, okay, hoi. Bye. Kees. Goedemorgen, Astrid. Oh nee, goeienacht. Wat jij wil hoor. Ja. Ja. Wat nou, kan ik voor je doen? vorige week doen. toch meemaakte. Ik ging naar een vriend die woont langs zo'n landweg. Met twee kanten een weg met water ertussen. Dus ik, ik reed daar. En ja, met zijn zijn boerderijen. Ja. En uh, dan dus zie je wel zo'n boer lopen met zijn Alpine op. Maar bij een soort landhuis, een luxe huis. zag ik een man lopen met een mondkapje voor. en een blauwe muts op. Dus ik vroeg aan die vriend dat, hoe dat zat. Maar dat bleek een chirurg te zijn uit het ziekenhuis. Dus die wilde waarschijnlijk geen gras in zijn haar. En ook geen gras in zijn mond. Dus Mijn vraag is eigenlijk, uh, waarom is operatie kleding blauw? Hmm. Ja, Weet is... jij dat? Nee. Hij maar... hoeft het ook niet te weten. Nee, nou ja, het is, het is een beetje toevallig, maar uh, afgelopen vrijdagavond... Ja, het is echt dat is verschrikkelijk hoor. Dat moet je echt niet overkomen. kan het niemand aanraden. Maar afgelopen vrijdagavond brak mijn dochtertje van drie haar armpje. Oh, oké. Okay. En die, die, ze flikkerde van een trappetje. heel, heel klein stukje eigenlijk maar. En dat hele armpje stond schots en scheef. Dus met de ambulance naar het ziekenhuis. En uh, ze moesten ook nog eens een keertje geopereerd. Omdat het een uh, gecompliceerde breuk was. En toen uh, mocht ik dan mee uh, de operatiekamer binnen. En toen moest ik ook een blauw pak aan. En een blauw met zo. Nou ja, maar niet het, niet het pak denk ik dat jij bedoelt. Want dat pak van de, de uh, chirurg en de mensen eromheen, dat was van het lichte blauw. Hm. En ik moest een soort donkerblauw teletubby pak aan. Met, dat ook om mijn handen en mijn voeten zat. Helemaal dichtgeritst. Nou, Net zoiets als die regisseurs gebruiken of zo. Maar dan, dat is dan weer wit, maar... Gebruiken regisseurs een wit pak? Nee, uh, regisseurs. Oh, nee, regisseurs, nee, oh, dat ja. geen spoor achteraan. Ja, precies. En dan, dan uh, uh, daar zie je ook weer alles op. Maar dit was echt een donkerblauw. En, ik ik, en het was heel schattig, want na afloop van de operatie zeiden ze: um, uh, wil, je het, wil je het meenemen? Want we gooien het toch weg. En dan kan je dochtertje het nog laten zien aan de zusje. Hm. En nu zit ik dus met zo'n enorm blauw pak. En dan, ik kan dat soort dingen niet weggooien, want dan denk ik: ja, dat is toch. Dat is toch een, een uh, blauw pak, <kijkt> ja. Maar, uh, maar daar heb ja, je niks meer Ik Ja, misschien een optreden ooit of zo. Ja, ja. Mijn, mijn huis ligt er helemaal vol met dingen waarvan ik denk... ach, wie weet komt het ooit nog een keer van pas. Maar nu ligt er dus zo'n blauw, teletubie achtig pak bij. Maar toen dacht ik ook, waarom is dat nou donkerblauw? Maar goed, het heeft niks ja. te maken met jouw vraag. Want dat gaat over dat een beetje lichte blauw van uh, de operatiekamers, ja, of niet? Ja, het is soms ook groen. <laughs> Waarom is het blauw? is ook goed. Ik denk dat hij een blauw pak gekozen had. Anders uh, zou hij niet meer terugvinden tussen het gras. Als hij <laughs> een ongeluk krijgt met het gras maakt. Dat hij dacht, ik, moet niet, ik ga niet meer in het groen uh, uh, opereren, want als ik dan uh, thuis het gras aan het maaien ben, dan zit ik in camouflage kleuren ja, en vind maar, je me niet meer terug. Misschien nog een belangrijkere vraag, hoe is het nu met je dochter? Ah, te... oh, dat is lief. Nee, ga, ja, ik wil zeggen goed, maar eigenlijk een kindje van drie met een gebroken arm, dat is heel ja, naar. Het is, heel is naar. vreselijk voor een moeder, lijkt me. Nou ja, het is voor het kindje natuurlijk net iets erger. Ja. Maar het is echt heel naar. Nee, het is, het want komt het... altijd goed, zo'n gebroken arm doen. Ja, dus is dat zo? We hebben foto's gemaakt, dus ja. Ja, dat is ook zo. Ja, maar je bent dan toch bang dat zo'n kind de rest van de leven... In... Ze houdt in ieder geval natuurlijk weer littekens. Ja. ja. Het is al zo'n pechvogel. Ja. En dan, en, en, en dan ben je ook zo bang dat ze dat armpje... Maar goed, we gaan het allemaal zien. En uh, ze mag binnenkort weer naar de, de man in het blauw. Hm? Maar zou dat lichte blauw... Zou dat niet gewoon een hele hygiënische kleur zijn? Het ziet er wel heel schoon uit. Ja, maar de hygiënische kleur daar heb je niks. aan. dat mag elk... Het zou elke kleur kunnen zijn en dan is het toch hygiënisch. Ja, maar het ziet er. Het Met zie de het ziet bacteriën, ik kijk echt niet van nou. Uh... Ja, het is wel zo. Vroeger verven ze die bedsteden blauw in jouw huizen. om ja. de vliegen eruit te houden. Dus dat zit misschien iets in. De ja. oh. je... keukens verven ze blauw van binnen. Ja, ik vond dat het... weet ik dan te De keukens verven ze blauw van binnen. Om de vliegen een beetje weg te houden. Daar hebben we nog nooit van gehoord. Ja, dat weet ik toch. Ja. Maar hebben vliegen een hekel aan blauw? Ja. Waarom dan? Ja, ik heb ze onder durven vragen. Ik, nee. doe, ik ben altijd bang dat ik ze beledig. Zo. Het zou kunnen inderdaad, dat je een ja. blauwtje loopt. Ja. Nee, maar <laughs> ik was ook op de kinderafdeling in het ziekenhuis. Ja. En daar hadden ze een stuk van de muren rood geverfd. En toen dacht ik, dat vind ik in een ziekenhuis een hele rare keus. Het hm. is... Uh... Ja, rood werkt agressie op en groen brengt rust. Ja, maar ik associeer het ook met bloed in een ziekenhuis. ja. ja. Dus ik vond dat een vreemde, maar goed. Misschien, ja. misschien dachten ze nou, als ze dan bloedback op opkijken, dan zie je het. In, dan vlekt het in ieder geval niet zo op de muur. ze hebben vast een reden voor gehad. Ze hebben niet zomaar een heel blauw vlak geverfd. Hoor. Nee. Maar ik zou het niet, ze niet zo kunnen bedenken. Want dat, uh... Maar ik denk ook dat die operatiekleding niet rood is. Omdat er, uh... Uh, dat ze het anders bloed niet meer kunnen zien. Dus waarom het dan wel blauw is, ja. Ja, je ziet er. Uh, ja, dan had ik wit kunnen zijn, dan natuurlijk. Maar ja. 0800 1121. Misschien is er iemand met een beetje medische achtergrond die daar iets over kan zeggen, Kees. Ik uh, ga weer op jacht naar een antwoord. Oké. Okay. Bedankt. Dag. Hoi. <laughs> 0800-1121. Hey, Hamid. Astrid. Hey, lang niet gesproken. <laughs> Het is al bijna een week geleden. Ja, gewoon trouwe luisteraar. Hè. Ja. <laughs> Eén van de zoveel. En wat kan ik voor je doen, Damiet? Wat je voor mij kan doen. Ja. Uh, ja, ik belde voor die ene collega vrachtwagenchauffeur. Ja. Over die appel. Ja. Ja, lijkt me heel simpel eigenlijk. Het heeft met uh, vocht te maken. Oh. In de koelkast houdt die appel zijn vocht uh, langer vast. Als buiten natuurlijk. En in de en dat... koelkast houdt hij zijn vocht langer vast? Heel slecht oh, ja, ik, uh, ik ben ook eigenlijk helemaal niet geschikt voor dit vak. Hallo? Hallo! Je klinkt heel ver. Ja, maar het gaat ook om jou, Amit. Ja, nu hoor ik je weer. Jij bent aan het vertellen. Ja, nou, dat was het. <laughs> oh, in de, in, de, in de koelkast houdt hij zijn vocht langer vast? Ja. En een vochtige appel is lekkerder dan een beetje een droge appel? Dat is toch met alles zo bijna. Oh, oh nou daar, daar, daar moeten we maar niet over beginnen, denk ik. Maar, um, nou, nou ik ja. Qua fruit. Ja, precies. En, maar, ja? maar Hamid. Ja? Wat heb jij in de koelkast dan? Ik. Waar, uh, nou, nu in de auto? Thuis? Nee, in de auto natuurlijk. In de auto? Ja. Ik heb geen koelkast in de auto. Heb jij geen koelkast in de auto? Nee, ik heb zo'n gierige werkgever. Echt waar? Ja, joh. Dus jij zit, jij zit warme appels te eten? Nee, ik eet geen appel. Oh. Om de zoveel tijd in eet je ja, als ik... Maar moet je, niet, ja, uh, moet je niet een beetje aan je gezondheid denken? Ja, maar dat doet de natuur zelf, denk ik, hè? De, de natuur denkt om jouw gezondheid? Ja, ik hou me niet uh, bezig met eten en drinken, weet je wel. Nee, dat zijn belangrijkere dingen. Nou, eten en drinken is ook belangrijk. Ja, een, een beetje. Doe... Ik, ben, ik let niet zoveel op. Oh, dat is ook een hele slechte uitspraak voor een vrachtwagenchauffeur. Ik let niet zoveel op. Nou, ga jij opletten? En uh, dan, nou, met al dat gepraat over appels uh, heb ik uh, trek gekregen in Ed Harcourt. Ga ik dat even draaien als je het goed vindt? Oh, tuurlijk vind ik dat goed. Ha, nou, dan fijn. dan je nog een fijne programma. Tot de volgende keer, Hamid. Doei hoor. Doeg. Doei, Astrid. Doei. Maar je mag nog bellen over de appels, hoor. En uh, dan bel je gewoon naar 0800-1121. Ga ik uh, naar aanleiding van het appelverhaal een plaatje draaien. Dat heet You're the Apple of my eye. En dat is van Ed Harcourt. Het H-A-R-C-O-U-R-T. H -a -r -c -o -u -r -t. Dat is een echt een naam om te onthouden, want hij maakt prachtige muziek. En het liedje heet dus The Apple of My Eye. Joke? Ja, nacht. Hallo. Ja, ik hoorde dat verhaal over die uh, operatiekamerkleuren. Ja. En uh, ik heb daar wel een antwoord op. Dat heeft niets met hygiëne te maken, want je kunt elk kleurpak kun je na de was opvouwen, desinfecteren in de autoclaaf, heet dat. Dat wordt allemaal elektrisch gedesinfecteerd ja. onder hoge temperaturen. Maar dat heeft te maken met de verlichting in de operatiekamer. Oh. Mensen krijgen ook een donkere doek... zodat alleen het operatieveld open ligt en de dokter daar uh, de lamp op... Uh, kan, laten zetten, kan zetten, maar die grote lampen op het ogenblik op de OK... die beschijnen zo'n groot gebied... vroeger had je dan één zo'n lampje, zo ongeveer zoiets als wat de tandarts uh, had... daar bogen ze een beetje in het midden en klaar. Maar nu zijn het van die hele grote, uh, ja, al omverlichtende lampen... er is geen enkele schaduw meer, want je snapt wel dat dat daarom blonde lampen zijn... omdat er geen enkele... Uh, schaduw op het operatieveld is. En als je dus... in witte kleding werkt... Ja. Nou, misschien hygiënische lijk... maar wat het helemaal niet is... Want bloed en rotzooi zie je net zo goed... op witte jassen als op, op blauwe jassen. Oh. Maar uh, dan... dan, dan verblindt dat enorm. Oh. En dat gaat dus... vanwege de, de, de rust... voor de ogen van de werkers. Want de instrumenten... die glimmen ook al zo... En als je die dan ook nog op een wit veld legt, dat is, uh, want die geven ze dan altijd aan... ...en die legt hij wel eens even terzijde, want alles is steriel. Mm -hmm. En uh, dan moet je zeker geen uh, lichte kleding hebben. Maar dat het uh, van donkerblauw lichtblauw wordt, want het heeft alles te maken met een nieuw pak. U hebt een nieuw pak gekregen. Het had geen enkele reden waarom dat lichter of donker was, maar te duur worden ze wat lichter blauw. Maar als ze al te licht worden, gaan ze gewoon uh, weg... Oh. oh, ja, nee, maar dat pak wat ik kreeg, dat gaat echt nooit te lichtblauw worden, hoor. Dat was echt donker, donker, donker, donker, donkerblauw. Ja, maar als het... Oh, helemaal donker. Ja, het was, maar het was ook zo'n... Uh, het, het was ook... Uh... Een wegwerppak. Ja, ja. Ja, dan heb jij een wegwerppak, maar ja. die artsen niet, die krijgen... En nee, die, die hebben de gewoon hun kleding. spul, ja, hè? precies, ja. Die hebben tenminste misschien dat ze een enkele, op een enkele plaats uh, wegwerpen allemaal hebben. Maar dat is niet overal nee. gebruikelijk. Want dat kan je lang niet zo goed steriliseren. Dat is de oplossing. Ja, nou, dat klinkt heel logisch. Ik ben zelf pedicure weet. en ik ja. werk ook met zo'n speciaal lampje zonder schaduw. Maar ik werk ook altijd met uh, lichtblauwe handdoekjes of roze handdoekjes. Bij mannen met blauw en vrouwen met... Rozes. Ja, en ja, dan heb je daarvan geleerd ook natuurlijk. Ja, ja, maar, nou, ja, ga het in de praktijk maar eens doen. Anders moet je met een zonnebril op uh, ja. die cureren. Ja, ja, nou, het is echt niet prettig. Nee. Dus uh, dat, dat is veel rustiger voor de, voor de ogen van alles en iedereen. Dat is de reden. Dank je wel, Alsjeblieft. En, en ik uh, wens je nog een prettige uitzending, want ik luister altijd... terwijl mijn mama al uren ligt te kunnen. Heb je ook wat te doen? Nee, ja, dan. fijn. Dank je wel, ja, hoor. Dankjewel. Dag morgen goed aan je man, hè? Heeft al bijna opgehangen, Joke. Ja. Uh, Anneke. Ja, ja, het is gewoon voor mijn voeten weggemaaid. Ah. Het is zo dat je die chirurg die moet heel geconcentreerd werken. En dan is rust voor je ogen heel belangrijk. Maar hebben we dan met het dat een beetje blauwige kleurtje, is dat rustig voor je ogen? Ja. Het is zo dat groen en, uh, en blauw, dat zijn kleuren die wijken, die gaan naar achteren. Rood en geel, die springen veel meer, die trekken meer aandacht, die springen meer naar voren. Ah. En waarom dat zo is, dat weet ik niet. Maar zo werkt dat kleuren gewoon in combinatie met het oog. Ah, en dan, en dan, uh, dan leidt het het minste af en dan ja. gaat het niet kriebelen, bewegen of, uh, ja. of irriteren. Precies. Hm. En hoe weet jij dat dan? Ja, ik heb uh, ooit een beeldende opleiding gedaan met veel kleurenleer. Oh, oké. Okay. Ja. En uh, ik heb ook een tijdje in een ziekenhuis gewerkt, dus dat uh, lag allebei een beetje in de hand. En wat deed je dan met een beeldende opleiding in een ziekenhuis? Ja, niks. Oh. <lacht> je bracht de broodjes rond. Ja, ja, dat heb ik ook gedaan, maar weer oh. ergens anders. Nee, ik, uh, uh, ja, ik moest gewoon altijd werk om studie te betalen. Oh ja, ja dat kan heel goed. Ja. Ja, oh, ik heb ook nog wel eens in een ziekenhuis bedden verschoond, maar dat vond ik geen pretje hoor. Nee, zwaar werk. Ja, dat vond ik wel heftig. Ja. Goed, nou dankjewel Anneke. Oké, okay, Anne. okay. uh, Leuk dat je weer die vragen doet. Dat vind ik altijd zo gezellig. Ah, ja, ik ook. Okay. <laughs> nou, dan blijven we doen. Een <laughs> Hetzelfde. Dag. Hoi. Uh, Annemiek. Ja. Hallo. Uh, ik heb weer een ander antwoord. Oh. Um, uh, bloed is rood. Ja. Daar werken die uh, chirurgen, hebben ze mee te maken. En uh, groen is de complementaire kleur. Ja. Uh, dus als ze uh, aan het opereren zijn en je hebt rood dan um, in je hersens, die willen altijd die aanvulling maken. Dus je hebt drie hoofdkleuren, geel, rood en blauw. Mm -hmm. En um, de complementaire kleur is wat het tegen... Ja, je stelt het eigenlijk als een driehoek voor, ja. geel, rood en blauw. En uh, tussen geel en rood, als je die dan combineert, dan wordt dat oranje. En rood en groen, dat wordt uh, paars. En, uh, of nee, wacht, rood en blauw wordt paars. En blauw en geel wordt groen. Dus tegenover rood ligt groen. Dus er worden de complementaire kleuren gezocht. En dat geeft het meeste rust. Ja. Nou, ik denk dat het inderdaad, als ik het zo hoor, kan het allemaal prima. Een combinatie tussen al die factoren zijn natuurlijk. Dus, dus uh, uh, wat ik allemaal voorbij wil komen, klopt natuurlijk. Het alle, kan allemaal kloppen dat het rustiger is voor je ogen. Omdat het een uh, tegengestelde kleur is. Ja. ja. En ik, het, ik krijg ook nog via de chat krijg ik, of nee, via Twitter zie ik nog iemand die, um, die schrijft. Uh, in ieder geval, operatiekleding is niet blauw, maar groen. Dus het dat, dat verschilt, het kan uh, lichtblauw zijn, maar soms is het ook dat, dat groenige. Het is van oorsprong groen, voor die complementaire ja. kleuren. Ja. En, en uh, die schrijft op Twitter, dat is uh, om de rode kleur van het bloed te neutraliseren. Nou, dat is net wat jij zegt. En uh, Kalahiri die schrijft, uh, grote bloedvlekken op een witte jas zien er heel heftig uit. En bloed op blauw ziet er gewoon uit als een donkere plek. Ja, nee, maar kan dat is niet... Niet de ja. En het, het niet reflecteren hoor ik, uh, zie ik ook nog meerdere keren voorbij komen. Dus uh, volgens, mij, um, volgens mij hebben we de vraag mooi beantwoord, zo alles bij elkaar. Dankjewel, Annemiek. Okay. Bedankt, tot de volgende keer. Hè. Dag. Dag. Rob. Hoi. Hallo. Hi. Hoi. Gaat uh, alles goed? Uh, over een geheel ander onderwerp. Oh jee. Um... Uh, waar ik je over, overigens trouwens eerder gebeld heb, maar goed, dat maakt het verder niet uit. Wat maakt het uh, in de persoon uh, verantwoordelijk, of verantwoordelijk, uh, uh, waar die ritmes in wel of niet leuk vindt? Ja... Yeah. Ja. <laughs> waarom vind ik uh, bijvoorbeeld de, de, de ritmes van uh, waar in Doe Maar uh, groep, oude groep, ja, uh, ik er uh, heel in, in, in geïnteresseerd was of, of, of mee kon zingen op bewoog? <laughs> en waarom ja. kan ik op Franse muziek en, Zuid en verdere Zuid-Afrikaanse of Af Amerikaanse muziek niet. Ja. Ja. Nou, dat is een vraag. Ja, dat, nou, ja. dat zou je kunnen, inderdaad kunnen betitelen als een vraag. Maar ik zit nog even te piekeren hoor. Want is je vraag nu eigenlijk gewoon waarom vindt de ene persoon de ene ritme prettig om te horen en de andere persoon een andere? Ja. Ah. Waarom, vind ik, waarom vind ik het ene ritme uh, van bijvoorbeeld Duma, ja. en dat is gelijk aan Bob Marley, um, mm. waarom vind ik dat prettig om te horen? En waarom zet ik de radio uit als ik <laughs> Zuid-Amerikaanse muziek hoor? Tja... Maar dat kan, natuurlijk, ik bedoel, dat, dat kan natuurlijk heel erg met jouw eigen uh, verleden, opvoeding, uh, ervaringen en referentiekader te maken hebben, Rob. Daar heb je helemaal gelijk aan. Ja. Maar waaraan ligt dan dat? Ja. Goed, ja, ik, ik denk dat het een, een lastige vraag wordt om te beantwoorden, Rob. Ja, dat kan zijn. Maar, maar uh, Ja, nou er gewoon af. Ja, dat kan natuurlijk altijd. En het kan zomaar zijn dat er iemand met een zinnig antwoord rondloopt. En dan is dit natuurlijk het moment om voor diegene om even te bellen naar 0800 1121. Er zit een verschil in, uh, in een ritme. Jo. En um, er moet een verklaring voor zijn, denk ik. Ja. Dat uh, iemand gevoel is, gevoelig is voor een bepaald ritme en voor een ander ritme niet. Ik ga mijn best doen, Rob. Doe jij je best wel. Oh ja, oké. Okay. Goede nacht, Rob. Hoi. Dag. Dag. Alles over ritme. 0800 1121. En alles heeft een ritme. Nou, Rob, dat je dat in ieder geval maar weet. 0800 1121 is het nummer hier van de wachtkamer van de Nachtzuster. Bel het vooral met vragen en antwoorden. Igor deed dat ook. Of Igor, Goedenacht. Ja, over de ritmes. Ja, we hebben hier uh, in Europa een beetje andere ritmes: uh, drie kwart maat voor walsen en uh, vier kwart maat voor uh, rock. Maar uh, Doemar heeft overigens uh, een beetje een ander uh, ritme, die gebruiken ook uh, ska en reggae ritmes. Ja. En daarbij wordt op de derde tel uh, wordt, uh, de hi-hat uh, bespeeld, dus dat is uh, ook weer afwijkend. Stuart Copeland van The Police doet dat ook. <laughs> maar dat zijn toch wel uh, de, wat meer in het gehoor ligt ritmes. En dan heb je nog de bossen en over en de tja-tja-tja en zo. En, uh, dat, meer de Zuid-Amerikaanse. Dat, dat ja. Latijns-Amerikaanse. En dat is meer uh, van West-Afrika overgekomen naar uh, Brazilië en uh, zo. En dat, uh, dat is heel wat ingewikkelder. Maar het, ja. het, het feit dat Rob dat, uh, dat niet prettig vindt om te horen, is dat, ligt dat erin dat het voor hem gewoon wat minder bekend is? Nou ja, dat, dat, je moet de moves hebben. Hè? Ik heb zelf ook gedrumd en ik vond die ritmes ook heel moeilijk. Maar uh, ja, dan is het toch uh, boem, tjak, boem, boem, chak boem, tjak, boem, boem, tjak. Boom -tjak, boom -tjak. Uh, dat is meer vierkwartsmaat. Uh, maar uh, dat is voor rock heel geschikt en voor pop. Alleen uh, voor uh, andere danssoorten is het, uh, is het wat. Uh, ja, dat is traditioneel uh, gewoon uh, uh, heel anders. Uh. Ja. Elke cultuur heeft een beetje zijn eigen ritmes. Maar ik zat er toevallig ja. nog aan te denken... inderdaad, die ska-invloeden die uh, Doe Maar gebruikte... Ja. Die, daar hebben ze toch behoorlijk mee gescoord. En toch, uh... Ja, maar dat was ook zo ongelooflijk goed. Ik heb, uh, ik heb ook nog muziek van Doe maar En als ik daar later, uh, zoveel jaar later naar luister... dan denk ik, god, die muziek zat zo goed in elkaar. Ook ja. textueel, ook trouwens. Ja, ja. En uh, ja... Uh, het is niet zo dat we houterig zijn of zo, dat we niet op die muziek salsa kunnen dansen, maar uh, uh, ja, het is toch, uh, het is toch uh, nou, niet cultureel gebonden, ik bedoel, je kunt wel leren, en, uh, maar uh, het is wel moeilijker. Uh, je moet er wat bewegelijker voor zijn, wat soepeler voor zijn en ja, dat kunnen veel mensen, dat kun je ook leren hoor. Ja. Het is natuurlijk een visuele ik cirkel. Dansen, als het... Maar uh, ja, ik uh, vind, ik kwam wel eens in een uh, kroeg waar dan beneden Salsa gedanst werd en, uh, en uh, boven disco en dan uh, had je een beetje gemengde uh, ja, dansstijlen door het, uh, door het, uh, in die discotheek. En, uh, dat was wel leuk, dat vind ik ook uh, wel eens naar de kelder. Er werd een dus funk uh, gedraaid en dat is, dat is, dat is nog leuk. En dat vind ik helemaal te gek. Van Sly en Family Stone en James Brown ja. en zo. Ja. En het, uh, ja, dat, dat is, uh, dat, dat is opslepend en uh, ja, daar houdt dan weer van. Dat is ook anders. Ja. Maar waarom hij uh, ja, dat niet kan. Uh, ja, uh, wat, wat, wat, wat, ja, wat had erop met, met die ritmes, dat weet ik eigenlijk niet meer kon je daar niet op dansen of uh... nou nee, ja, hij vond gewoon niet om aan te horen eigenlijk nou ja, ik, ik, ik vind uh, dat uh, ja. ja bijvoorbeeld uh, tja tja tja, uh, dat soort uh, gedoe, dat, uh, ja, dat, uh, dat vind ik ook al minder maar, uh, ik hou wel van wereldmuziek en uh, ja, dat en die Afrikaanse ritmes, dat is ook heel uh, zeer ingewikkeld, vooral het Senegal en uh, Contraaien. Maar het is vaak maar, is het een beetje de kip en het ei verhaal, want als het ingewikkeld en onbekend is, dan, maar, dan, dan maar, vind je het maar, niet maar je meteen hebt, lekker hebt, om te doen. Maar ik wou nog even wat uitleggen. Je hebt ja. uh, dus het uh, drumstel, hè? Ja. maar daarnaast heb je ook nog de percussie. Yeah. Uh, mijn broer speelt toevallig percussie, uh, congas en bongo's en dat soort dingen. Yeah. En uh, dat is een, uh, een hele andere manier van spelen. Kijk, je, uh, je hebt uh, de, de rhythmsectie, uh, dus dat is uh, drum en bass. Mm -hmm. Die spelen op elkaar in. Maar daarnaast heb je vaak ook percussie en die vullen dat in. En uh, ja, ook uh, met, uh, ja, met allerlei... Uh, andere instrumenten en uh, dat zijn meestal tegenritmes en uh, naast de tel, hè, naast yeah. de tel spelen yeah. en dat is heel moeilijk yeah. en op Jamaica hebben ze een unieke manier van spelen ontdekt namelijk dat ze niet op de, uh, op, op, op de eerste en de en uh, op de eerste tel high-head uh, slaan. Hmm. Maar op de derde tel, en, uh, de Toms op de eerste tel, dus net andersom. En, uh, uh, uh, ja, ik kan me voorstellen dat het, uh, uh, dat het wat moeilijker in het gehoor ligt. Ja, Het, misschien gewoon, het spreekwoord uh, wat de boer niet kent, dat vreet hij niet of dat lust hij niet... dat, uh, dat slaat misschien gewoon ook op muziek. Ah, ja, je, je moet er ook op, op, op, op dansen, een beetje uh, ja, het, uh, het is slag te pakken krijgen en uh, het is, uh, Je moet er eerst, een eerst goede herinneringen aan hebben, nee dat kan niet, en de, dan ga je het leuk was, vinden. Uh. helemaal leuk was vroeger, dat was poco dansen, dat is gewoon wild punk dansen. Ja, <laughs> <laughs> maar dat had niks meer met dansen te maken. Nee, nee, nee. Dat, elkaar uh, beuken. En, uh, ja, dan kom je en, bont en blauw kwam je van de dansvloer dus ja. af. maar alle dans is hetzelfde en universeel. En uh, ik denk dat uh, Rob, uh, nou, die, die zal misschien ook wel het uh, uh, leukste aan vinden. Hmm. Dat, uh, maar ik vind dans, uh, vind ik weer niks. Maar... Nee, nou, ik vraag me net af, want ik, jij, bij jou hoor ik en de nieuwsgierigheid en de... En de waardering voor van alles, maar is er dan ook iets wat jij niet kunt waarderen, maar dat zit dan in de dancehoek? Ik, uh, dat kan ik, ja, nou, die ouderwetse uh, mega-dansen en weet ik veel wat, uh, dat, dat gaat nog wel uh, van, van de jaren negentig, hmm. maar uh, uh, uh, house niet. Nee. Dat, uh, dat, uh, nou ja. Dat vind ik maar wat getreun. Ja, maar uh, daar moet je ook al gewoon op dansen. Als je van pogo houdt, dan, uh, dan moet je toch dan moet je een, een, een, een goed huisfeest ja. toch ook kunnen waarderen. Ik, ik, ik was uh, toen rond de uh, twintig, toen ik daar op de 18, toen ik daar dans ja. op dat soort muziek. Huh. En uh, ik was in de jaren negentig nog niet versleten, want dat was in de twintig, <laughs> maar ik vond dat uh, ja, zelf luisterde ik uh, naar alles. Uh, uh, ja. Van van, van, van Helen tot, uh, tot uh, Nick Drake of weet ik veel wat voor obscure muziek. <laughs> maar dat uh, doet er verder niet toe. Maar ik vind alle, alle ritmes heel mooi, want ik, uh, ik heb dan veel gehoord uh, van mijn broer die dan uh, percussie speelt. Yeah. En, ze, en ik heb zelf JMW gespeeld ook nog. En gewoon gedrumd. En dat is zo op en dan kom je in een flow. En dat is heel belangrijk, dat je die flow te pakken krijgt. Ja. En uh, dat, dat kan zelfs, uh, nou ja, een beetje, hoe uh, noem je dat, transcendent werken. Dat je helemaal, uh, zonder, uh, zonder dat je wat gedronken of, uh, of geslikt hebt, uh, uh, helemaal een hogere sfeer er komt hoor. Maar is er iets Zuid-Latijns-Amerikaans, Zuid iets, een, iets tja -tja -tja waar waarvan we Rob dan een beetje ja, muzikale educatie zeg maar, kunnen toepassen? Zeg van, als ik dat nou even voor hem draai, dan, dan um... leert hij het misschien waarderen. Uh, ja, uh, Carnaval van uh, Carlos Santana. Ah. Dat oh, is heel mooi. Ja, die is goed. Hè? Da -da -da -da -da -da -da. Is het niet een hele lange plaat? Nee, nee, nee, nee. nee. Okay. valt mee. Oh. Dus even maar uh, dat is heel vrolijk. <laughs> dus even kijken dat of ik hem erin uh, heb uh, staan hoor: Carnaval. Ja. Carlos Santana. Nou, ik zoek natuurlijk gewoon op Santana. Dan kom ik er wel een heel eind. Dus dat, ja. dat ligt even wel kijken. mooi in het gehoor. Ik ben even aan het kijken hoor, carnaval. Ja, want ik, heb, ik heb nu nog maar twee minuten in dit uur, dus dan, dan ga ik hem straks even naar het nieuws. Dan, dan gaan we die even draaien voor Rob, gewoon om hem een beetje... Oké, okay, dat, dat, dat is dus uh, Spaanse, uh, Amerikaanse muziek. Ja. Uh, en, maar dan ja. zet hij hem natuurlijk nu al uit de radio, weet je, dan vertellen we het niet. Maar dan ga ik die zo okay. draaien. Nou, ja. uh, verrassen maar. Oké, okay. dankjewel hè, Igor. Oké. Okay. Ga ik Hoi. nog snel even met Ali praten. Dag! Doeg. Ali! Ja? Ja, dat klinkt heel onaardig. Ik ga nog snel even met Ali praten. Maar ik heb nog maar twee minuten en dan gaan we even naar het nieuws luisteren. Ja, prima. Waar belde je over, Ali? Nou, ik belde over die vogels. Ja. En die vogels die worden dus weer door roofvogels opgegeten. Ja, zo simpel is het eigenlijk gewoon, hè? Ja, de natuur uh, ruimt het zelf op. Ja. En als uh, ze niet gevonden worden, dan gaan ze vliegend rijtjes opleggen. En dan komen de maan... En die, die ruimen de vogel dan op. En dat is dan eigenlijk gewoon een beetje de circle of life. Ja. En dan, uh, de, ja. En, en van stof tot stof en dat soort dingen. Ja. ja. Zo en vuur doet het zelf. Ja, zo eenvoudig is het eigenlijk. Zoals de buizen, de kraaien, de eksters. Ja. Die uh, zien die vogels lingen op, op, op de straten en dat. En dan doen ze ook met aven en met egeltjes en dat. Maar die worden wel opgegeten door de... Roofvogels en dergelijke. Ja, het is een vies idee, maar het ruimt wel lekker op. Ja, nou ja het hoort ook zo, hè? anders krijg je ja. op je ziektes. Ja, oh ja, natuurlijk ook nog. Ja. Maar ja. wat doen ze dan met de botjes? Nou, die kun je dus wel eens een keer vinden. Maar ja, zoals roofvogels en dat, Nou, dat wordt verspreid natuurlijk, want die nemen het mee. Ja. Die zie je ziet ook wel eens op straat dat ze iets uh, uh, gevonden hebben en dat ze er een gooien wat afhalen. Maar dan nemen ze het mee en die worden natuurlijk ook overal, maar er zijn zulke kleine botjes... Ja. Dat valt dan vaak helemaal niet op. Nee, dat is ook weer zo. Nou duidelijk, dank je wel Ali. Graag Dat waren een nuttige anderhalve minuut met jou. Benen schaap met je dochter. Ja, dank je wel. Yeah. Goede nog. Ja, goede Oké, okay. doeg. Uh, 0800 1121 blijft gewoon het nummer van de nachtzuster. En uh, ja, er is weer ruimte voor nieuwe vragen. Dus loop je rond met een vraag. Bel dan nu even naar 0800 1121 en antwoorden mag natuurlijk ook.